Jeroen van kam met het Sennuys journaal. Hongarije sluit... Er is net zo'n hek van prikkeldraad opgetrokken... als eerder bij Servië geplaatst werd... om de duizenden vluchtelingen per dag tegen te houden. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken... zegt dat zijn land het Schengengebied moet beschermen... omdat de Europese Unie er niet in slaagt... om tot een oplossing voor de vluchtelingencrisis te komen. Vluchtelingen die kiezen steeds vaker voor de zogenoemde Balkanroute... via Hongarije en Oostenrijk naar Duitsland. Vijf tot achtduizend migranten passeren dagelijks de grens... tussen Kroatië en Hongarije. De grens met Kroatië gaat niet hermetisch dicht. Er blijven twee grensposten open. Een beperkt aantal vluchtelingen kan daar toelating tot Europa aanvragen. Het comité onder leiding van Frans Beckenbauer dat het WK voetbal 2006 naar Duitsland moest halen... had de beschikking over een oorlogskas gevuld met zwart geld. Daarmee zijn schijnbaar enkele stemgerechtigde FIFA-leden omgekocht, schrijft het Duitse weekblad der Spiegel. Het comité had de beschikking over ruim 10 miljoen Zwitserse frank aan zwart geld. Het geld was beschikbaar gesteld door een topman van Adidas. Daarmee zouden de stemmen van vier Aziatische leden zijn gekocht. Het WK ging uiteindelijk naar Duitsland. Turken in Nederland hebben een brief gekregen waarin de Turkse premier Davutoglu ze oproept bij de komende verkiezingen op de AK-partij te stemmen. Veel mensen die de brief ontvingen zijn boos en vragen zich af hoe de AK-partij aan hun adresgegevens komt. Het Turkse consulaat ontkent dat het adresgegevens heeft doorgegeven. Hoeveel brieven er zijn verstuurd is niet bekend. Het kabinet wil dat zorgkosten buiten Europa niet langer uit het basispakket worden vergoed. Mensen die buiten Europa reizen moeten zelf een aanvullende verzekering afsluiten of een reisverzekering. Met het schrappen van de zogenoemde werelddekking bespaart minister Schippers 60 miljoen euro per jaar. Het weer, op veel plaatsen stevige regenbuien, temperatuur tussen de 7 en de 10 graden. Morgen is bewolkt, met vooral in de noordelijke helft van het land af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 10 graden. Vanaf zondag droog, af en toe zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met vooral veel files bij Utrecht en uh, Amersfoort. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Meer en Dat leidt tot 5 kilometer file, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Oosterbeek, 15 kilometer. A15 Europoort-Gorkum tussen Rotterdam-IJsselmonden en Sliedrecht west 13 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Fijnoord en knooppunt Klaarverpoelder 16 kilometer.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 Met, met nu, u. Zandvoort draait door. Hallo, ja daar was ik. Zandvoort draait inderdaad door, luisteraars. Tot zeven uur vanavond, welkom uh, bij het tweede uur van Zandvoort draait door. Uh, nog steeds in de, de studio te gasten, Ellen Kuil en uh, Herbert Willems. En uh, ja, Ellen moet zo weg. Maar hij heeft nog net even tijd om uh, naar een andere kunstenaar te luisteren. Want ik ben er altijd trots op. Uh, hij is trouwens volgende week hier in de studio live aanwezig. Komt hij zingen. Geeft een concert in de Nozem en de Non in uh, uh, Heemskerk. Op 7 november met een grote band met de toetsenis van Telau. Lau. T. Lau is niet meer, maar de toetsenis. Wel, uh, hij heeft de blazers van Alain Clark. Hij heeft uh, mensen uit Metropolis uh, En hij gaat zelf uh, zingen. En uh, dan heb ik het over mijn zoon Sven. En zo klinkt hij.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 Georgia on my mind Oh, just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia. Ja, Sven Duiven. Volgende week, 23 oktober op de vrijdag, is hier het eerste uur tussen vijf en zes hier in de studio om live te zingen en om te vertellen over zijn concert wat hij gaat geven. In de Nozem en de Non in Heemskerk. Nou, iedereen kent dat uh, die hier uit de buurt komt. Want het is een, uh, ja, een soort patronaat in Heemskerk, zeg maar. Dus voor, voor het begrip Nozem en Non hoef ik niet veel uit te leggen, denk ik. De meeste mensen zullen dat weten. De gast hier in de studio, uh, Herbert Williams. Hij is schilder en uh, Ellen Kampersen. Uh, Carol en Ellen, ja, die staat op het punt uh, om weg te gaan, om te vertrekken. Dag lieve kijkers. <laughs> nou kijkers. Luister eens. <laughs> ja, nou, luister ja. nou, ik wel hebben gedeeltelijk gelijk, want via de webcam, die hangt daar en die hangt daar, daar ook een, zijn we op het internet zijn we te zien. Dus, uh, ah, okay. dus jullie, jullie zijn wel in beeld geweest. Liever niet naar de kapper geweest. <laughs> <laughs> ja. Herbert, ik, ja. ik heb begrepen uh, net uh, buiten de uitzending dat jij nog iets kwijt wilde over een, uh, over een bepaald onderwerp. Ja. Ik wil iets zeggen over uh, Send For. En dat is een uh, kunstenaarscollectief. En een kunstenaarscollectief. Vrij, ja, vrij jong. Ja. Dat zijn uh, vier, uh, vier kunstenaars. Ook vier disciplines. Ja. En die hebben besloten om... Uh, nou, laten we zeggen, uh, met z'n vieren verder te gaan. Als collectief dus. Ja. En er zit dus uh, Noor Brand bij. Zet het beelden. Ja. Uh, Frank uh, Stol zit erbij. Ja. Die uh, doet uh, pop-art. Ja. Uh, Ellen zit erbij. Glass Fusing. En ik zit erbij. En ik doe uh, fine art. He, dus eigenlijk, uh, eigenlijk uh, het kunstgezelschap wat we in uh, het eerste uur hebben besproken ja, ja eigenlijk uh, dat zijn de, de vier vier die samen dus cent uh, voor vormen en ja. en ook met z'n vieren inderdaad naar nou, Zevenberich gaan ja, ja want ja. jullie gaan dan nou waarschijnlijk ook met z'n vieren uh, meerdere locaties bezoeken ja. die uh, we zijn afgelopen september nee dat was eind augustus was dat zijn we ze vier in Oudmars geweest ook een uh, hele grote kunstmarkt. oost waar ligt het ook nu? oost Marse, dat Twente, ligt er. In Twente, ergens, Twente, ja, Twente. Ja, een, Twente. Van, In Twente, ja. In Twente, zeker. Nee, helemaal tegen de Duitse grens Ja, aan, precies. Dus het ook. wemelt er van de Duitsers. Ja, ja van onze buren gewoon. Dus ja, ja. Ook, ook veel Duitse kunstenaars komen daar. Oh, maar merk je nou, dat, dat is wel leuk om even te vragen. Merk je nou uh, van het Duitse publiek dat die er anders in staan uh, als bewonderaars van kunst als, als Nederlanders? Nou, misschien niet qua bewondering of zo, want... Uh, veel Nederlanders houden van kunst en Duitsers ook wel. Maar ja, ja. ze zijn wel wat vlotter in de aankoop. Kijk. Nederlanders krabben zich vaker achter het oer en op het hoofd. En oh, op ja. andere plaatsen ja. voordat ze inderdaad eens een keer tot aankoop overgaan. Ja. En Duitsers doen dat wat vlotter. Als ja. ze zien wat ze mooi vinden gewoon, dan ja. kopen ze dat vaak. Ja. Dus dit is, uh, uh, uh, hoe, hoe, hoe bereken jij nou een, een, uh, de waarde van zo'n doek? Ja, er is een, uh, voor mijn werk is er een uh, vuisregel. Ja. En die, die vuisregel luidt eigenlijk van de lengte. En de breedte van de schilderij. Ja. Dus zeg eens 60 bij 100 hè, is 160. Ja. Ja. Dan, dan minimaal maal 5. 5 maal 160 is 800. Ja. En maximaal maal 10, 1600. Dus een schilderij van 60 bij 100 en zeg maar, is olieverf. mag ja. tussen de 800 en 1600 euro kosten. Ja, ja, ja. Dat is een vuistregel. Ja. Dat is geen wet van mede en pers uiteraard. We, we hadden het eigenlijk, net hadden wij het er ook al over. Het ja. doet, doet drie maanden over een schilderij maken. ja. ja. Dat is niet, laten we zeggen, fulltime aan één e schilderij nee, werken. Maar voordat het af is, ja. uh, dan ben je drie, vier maanden verder. Ja, want ja, er zit natuurlijk droogtijd tussen de ja. lagen. Ja, ja, naarmate je inderdaad vetter gaat schilderen... met ja. meer olie, meer ja. lijnolie ja. gaat gebruiken... wordt de drogingstijd steeds langer. Hoe is dat zo? Ja, olie droogt langzaam uiteraard dan, dan terpentijn. Terpentijn ja. droogt vrij snel, dat is vrij vluchtig. Maar als je er meer olie doorheen gaat gooien, zeg maar eens... dan wordt dus het medium vetter... En dan gaat het langer duren, de ja, droging. Ja. Dat is eigenlijk het meeste... Dat vergt het meeste tijd, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, dus droging. u bent niet constant met één schilderij nee, bezig, nee, nee, maar nee, met nee. meerdere. Ik ben altijd met ja. acht, negen of tien schilderijen tegelijk ja. bezig. Heb u, heb u wel eens aan, aan het einde van een schilderij na drie maanden... dat u zegt, nou, dat is het eigenlijk niet wat ik eigenlijk gedacht had? Of, of ja, gebeurt dat ja, niet veel? Ja, ja, of laat ik het omdraaien. Ik begin uh, aan een schilderij zonder dat ik precies weet waar het eindigt. Dus ik begin aan iets... Best wel heb spannend ik wel, eigenlijk, heb toch? Dan heb ik natuurlijk wel een plannetje in mijn hoofd... Ja. van dat zou het moeten worden. Maar het, onderweg, omdat je steeds van... hé, hey, zo ga ik het doen, of dat verander ik eraan, et cetera, et cetera. Het wordt nooit precies uh, wat je van plan bent. Of het plan is er ook eigenlijk niet. In beginsel wel. Dan weet ik van, ik wil dat en dat gaan maken. Laten we zeggen, een avondschildering of zoiets. Hè, met huizen die wit zijn en dan komen bomen in. Of, et cetera, et cetera. Maar hoe je het dan echt gaat uitpakken... Onderweg kan er van alles gebeuren. Ja. Zeg maar. Dat is wel spannend eigenlijk. Ja. En op het eind, als zo'n schilderij klaar is, dan is eigenlijk ook de, de, de aanrader. eigenlijk... van zit het nou eens gewoon een maandje of twee maanden op zijn kop in je atelier. Ja. Dan kun je genadeloos zien wat er aan en wat er nog. Is dat aan... zo? Ja, en wat er aan moet gebeuren. Wat leuk. Wat er weg moet <laughs> enzovoorts. Ja, want je zit dus op een bepaalde rechte manier naar te kijken. En Dan moet je hem eens op zijn kop zetten, gewoon. Okay. Sommigen gebruiken een spiegelje, zo op ja, een hele goede ja, manier op ja. zijn zijkant zetten, maar dat je op een andere manier naar kijkt. omdat je ineens van, hé, hey, dat ontbreekt eraan, of de compositie is niet goed, en, en, of te veel blauw. Of dit. Als je na nou drie maanden klaar bent, he, dat de lagen allemaal ja. erop zitten, dan, dat, komt het dan nog een, een eindlaag op? Ja, een soort vernislaag? Vanis, ja, is dat een... tegen verkleuren of? Uh, Nee, nee. Die retusie als je laten we zeggen in lagen schildert en je dat doet met olieverf, dan zakt de olie naar beneden, naar de onderste laag. Dus dan hou je boven hou je alleen maar pigment over. Nou, pigment heeft eigenlijk geen brieën. Is eigenlijk weinig stralend. Is ja. vrij dof. Dus dat is eigenlijk heel erg, uh, heel erg lelijk. Daar gewoon. En daarvan is je het voor. En dan haal je dat stralende de brieën haal je weer tevoorschijn. Ja, ja. En wil je inderdaad zo'n ding boven de kachel hangen. Ja. Uh, of boven een verwarming. Dan is het verstandig om na twee, drie jaar gewoon een eindvernis aan te brengen. Die doet wel, uh, laat de droging wel doorgaan. Een slotvernis niet. Die sluit alles gewoon Af. Ja, en u, u had het erover, u schildert op hout. Ja. En is het een speciaal soort hout? Ja, of, of? MDF. Het zijn MDF-panelen. Ja, ja. Okay. Ja, dat is uh, eigenlijk heel dood hout zeg ja, maar eens. Ja. En maar heel geschikt als, als drager voor, uh, voor olieverf. Maar MDF, dat is zuigend. De ja. eerste laag is heel ja. zuigend. Ja, dus je moet laten zeggen, als je een plank uh, hebt, dan moet je hem in eerste instantie behandelen met gesso. Oh, en gesso is een kalklaag. Ja. En die zorgt voor ja. de hechting dat van zuigen. de verf. En die, zuik, die zuiging houdt daar ook hou mee op gewoon. Ja, maar ja. Hij, zorgt, hij zorgt wel voor de hechting. Als je eenmaal bezig bent in zo'n atelier, hè? wordt het dan wel eens uh, vroeg in de ochtend? <laughs> ja. ja, het wordt als vroeg in de ochtend, ja. Dat ik ja. de tijd vergeet, ja. Dat ik ja. daar heel intensief mee bezig ben. Nou, weet, je, weet je wat je dan hoort? Vogeltjes.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 The world. Ja, dat was uh, meneer Gert Stevens. En ik draaide hem uh, eigenlijk een beetje op verzoek van uh, onze gast uh, van vanmiddag, uh, Herbert Willems. Herbert, eh... Um, het Steven's Morning is Broken. Jij brengt wel eens de hele vroege ochtenduurtjes in je atelier door. Ja, gebeurt wel eens. En uh, zet je dan ook wel eens het nieuws op? Uh, eigenlijk nooit. Echt <laughs> nooit. <laughs> ja, nooit. Maar volg, je, volg je wel uh, dagelijks het nieuws? Of? Ik volg het wel, ja. Ja, zeker. Ik kijk altijd... Uh, als ik al tv kijk, al ja. ik op tien uur het journaal... Ja. Of, uh... Hey, uh, als ik het nou, want de uh, tweede uur van uh, Zandvoort draait door... luisteraars, dan luister ik nog steeds naar. De tweede uur dat, uh, is de stamtafel... en dan praten wij altijd een beetje over uh, actuele dingen... Uh, over, de, over de wereldproblemen. Uh, het hoeft niet alleen maar uh, tragedie te zijn, hoor. Alhoewel, als we nou eens uh, kijken naar wat er op het ogenblik allemaal gebeurt in Nederland... Ja. Dan kan je dat toch wel uh, een beetje omschrijven als tragedie. Ja, ja, ja. Wordt wat vind je wat, echt... wat, wat, wat ervan? Je hoeft geen, geen, geen standpunt in te nemen van... Nee, nee. De, ik ben voor de PVV of ik ben voor de VVD... <laughs> of ik ben voor de CDA nee. of dat, dat nee, vraag ik niet van je. Dat maar niet doen, wat, nee. wat, wat, wat, wat, wat vind je ervan? Ik vind het wel zorgelijk, moet ik zeggen. Ja. Als ik de krant lees, ik ben een, een trouwe krantenlezer... Ja. dan word ik niet vrolijk van. Maar van, van zo'n nieuwsuur word ik ook niet vrolijk van eigenlijk. Nee. Ik ja, bedoel, je ziet hoeveel... Hoewel er gevochten wordt in de wereld. Ja, het, lijkt, het lijkt wel uh, uh, ja. te escaleren. Ja, ja, ja, ja, toevallig ja, ja. had ik, had ik uh, onlangs een paar uh, getuigen van Jehovah aan mijn deur. En uh, ja, dat scoren op hun molen. Want ze lopen al jaren te verkondigen van het zal steeds erger worden ja, in de wereld. Ja, ja. De, eindtijd, uh, ja, de eindtijd. Ja, de uh, eindtijd. Er zullen steeds meer aardbevingen en natuurrampen zullen zich voordoen. Uh, uh, er zal geen land meer op de wereld zijn waar, waar niet gevochten wordt. Ja, nou, eigenlijk ja. begint het er wel een beetje op te lijken. Ja, ik zeg. Ja, ja, ja, ja. als je uh, zo, zo beluistert en bekijkt enzovoort, zo, ja. dan word je er allemaal niet vrolijk Niet van, alhoewel, ik, ik vind wel voor religies, dat geldt niet alleen voor, voor de islam, uh, voor het christendom, of voor wat voor religie dan ook. Over het algemeen hebben religies in de wereld meer naarigheid gebracht als, als, ja. als vreugde. Ja, ja, ja. En er is eigenlijk geen religie uitgezonderd. En dat ja. komt niet door, door eventuele goden die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar de mensen ja, ja, die ja. Ja. het woord verkondigen. En die ook uh, misbruik maken van, van, van dogma's. En ja. van, uh, ja, eigenlijk vaak wel. Ja. Religie, sek, zelf is, is geen, geen schuld aan fouten enzovoort. En, nee. Maar dus is... er zijn mensen die, die het gaan uitleggen... gaan interpreteren van zo moet het en zus moet het... en dit moet en dat moet. Ja. En daar begint een eigen ja, ja, onderdrukking van bijvoorbeeld vrouwen... Uh, in, in, in het islamitisch ja. geloof... Ja, maar ja, ook, ook, de maar ja ook de christenen hebben in, nou, in, in de 17e, 18e ja. eeuw mensen op de brandstapel Ja, ja. En laten we ik zeggen, ik, ik ben zelf katholiek opgevoed, rooms-katholiek opgevoed. Ja. Nou, daar hebben vrouwen dus ook nooit een rol gespeeld. Nee. Ja, in nonnenkloosters. Ja, Hè, bedoel, daar, daar werden ze opgeborgen. Maar voor de rest, in de kerk zelf, ja. zijn vrouwen ook altijd achtergesteld ja. Op een hele, hele schreiende manier, een opvallende manier gewoon. Ja. Ja, dus wat dat betreft is er weinig nieuws onder de zon. Waar ik nou een, een groot vraagteken bij zet, en dan praat ik even voor mezelf. Uh, uh, uh, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben wij uh, als Nederlandse bevolking uh, economisch enorm moeten inleveren. Vanwege het feit dat het kabinet de doelstelling onder de 3% begrotingstekort wilde halen. Uh, wat door Europa eigenlijk werd, uh, mm -hmm. werd gedicteerd. Uh, daarom moest de zorg uh, verzoberen. Daardoor uh, kregen allerlei uh, andere uh, subsidievoorzieningen werden, werden ingetrokken, of gehalveerd, of, of sterk verzoberd. Er is van alles gebeurd om ons uh, meer te laten betalen als het om de zorg gaat. Uh, en nu komen dus een, uh, uh, mensen vanuit uh, ook wel oorlogsgebieden, maar ook, ook uh, ja, noem het maar even gelukszoekers deze kant op. En nu is er ineens uh, zijn er ineens miljarden om daar om um daarin te investeren. Ja. En ik denk dat het daardoor komt dat de Nederlandse bevolking ook in opstand komt. Want als jij ja. een zoon of dochter hebt die al jaren op een huis wacht en je hoort dan ineens in de media van ja. Uh, uh, asielzoekers die gaan voor en die krijgen zomaar huisvesting. Mm -hmm. Alhoewel nu, nu. Dat geeft een beetje scheve oog. Ja. Het, ja, ja. He, ja. Ja. Maar uh, wat ik me ook afvraag, uh, uh, waarom dan die, die, die financiële faciliteiten richting die uh, mensen die hierheen komen uh, wel kunnen nu? Uh, want dat drukt ook op het begrotingstekort. En waarom wij dus met z'n allen. Uh, uh, <laughs> moesten bloeden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, het is natuurlijk een kwestie van. Denk ik van. Is dat, niet, is, dat heet toch een keuze? Oppor opportunisme eigenlijk, heet dat toch eigenlijk? Uh, ja, ja, ja, eigenlijk wel. Hè. Zeg eigenlijk. Ze dan: hè, zo van de, zoals de wind waait, waar je mijn rokje op, hè, zeggen ze dan. Hè, ja, ja. Maar het is ook een beetje, natuurlijk, denk ik, hoor: een kwestie van begrotingspolitiek. Natuurlijk, hè. Je hebt altijd Bij de begroting heb je altijd twee, twee partijen: ja. de mensen die zeggen van uitgeven en op die manier stimuleer je de economie. Ja. En je hebt ook mensen die altijd op de portemonnee passen enzovoort en zeggen van zuinig gaan. Ja. Je moet een goed huisvader zijn en de ja. zaak moet kloppen en je mag niet laten we zeggen, tekorten kweken of tekorten uh, veroorzaken. Ja. Nou, die twee partijen heb je eigenlijk altijd. Nou, we praten nu over 1 miljard, maar uh, Europa die vroeg plotseling 600 miljoen, geloof ik. En dat maakte niet zo, zonder maakt maakte niet dat even over. Ja. En ik denk waar haalt hij ja. dat dan in godsnaam vandaan? Ja, ja. Ja, ja, hè? Want het is, uh, en dat deed hij twee keer, hè? zo zonder blikken op blozen. Nou, als ik zei... dat over moet maken, dan sta ik dik in het rood, hoor. Dat moet je wel vertellen. Maar even goed, zijn er mensen die zich boos maken over het feit dat, laten we zeggen, het Rijksmuseum twee schilderijen van Rembrandt. Ja. Ja, om weer even het bruggetje naar de kunst te maken. Ja. Twee ja. schilderijen van Rembrandt aan wilde kopen voor 160 miljoen. Ja. Want Kan dat dan wel gewoon? Ja, ja Dat waren natuurlijk Europa. de helft, uh, kwam ja. ergens anders vandaan. Hè? Dus, uh, en nee. de andere helft inderdaad ja. kwam uit ja. die grote pot ja. van ons aan. Ja. ja. Precies, Ook al het uh, punt dat ze zeggen. Ben je, wel, ben je wel politiek geëngageerd? Je hoeft niet te, ver, uh, te vertellen welke partij, maar ben je politiek geëngageerd? Niet zo. Nee, niet, niet, nee, zo. niet zo. Nee. Nee. Nee. Heb je wel uh, een, een partij waar je dan vast op stemt? Uh, ook, niet. ook niet. Maar ja. wel door de bank genomen links. Okay. Dus uh, dat wil wisselen hoor, maar uh, ja. we zeggen, ik zal niet gauw aan de rechterkant te vinden zijn. Ja, die, die, die linkse partijen ja, die hebben wel allemaal iets van, van, van ach, wat zielig en, en uh, we moeten ze uh, warm ontvangen. En uh, ja. bijstand ja, ja, ja. Helemaal ja. niet bijstand Dat gebeurt helemaal niet, hè, namelijk. Hè? Dat verzoberen, ja. wat, wat ze eigenlijk waar ze, de Partij van de Orde uit mee staat uh, en de VVD van we gaan verzoberen, dat is helemaal niet waar. Nou ja, per saldo is het wel de bijstandnorm. Ja, nee, maar het, het is ook niet waar. Want ze krijgen een huis ja. en ze betalen voor dat huis namelijk geen huur. En dat halen ze van hun uitkering af. Dus nou, het is niet ja. verzoberen, ze nee, betalen gewoon geen we... huur. Nee, maar dan betalen ze wel huur natuurlijk. Ja, hallo, dat moeten wij ja. ook betalen. <laughs> <laughs> en ze nee. krijgen uitkering natuurlijk. Ja. Nee, maar kijk, het, de verwachting is, en dat heb ik begrepen van uh, onze VVD, is uw vriend, hoe heet u het weer? Nijlstra. Halbe dat, dat, dat, dat, dat uh, als die mensen maar 250 euro zakgeld nog krijgen, zeg maar. Uh, hoewel ze dan ook, uh, geen huur meer hoeven te betalen, maar dat leefgeld. Eh, dat zal misschien al aanleiding zijn eh, om te zeggen, van dan krijg ik maar 250 euro. Want ze kijken niet zo makkelijk naar die woonomstandigheden en zo. Ze, ze, ze kijken alleen maar naar die 250 ja. euro waar ze iPads en mobieltjes verkopen. Ja, dat is wel waar. Ja. En dat is inderdaad... Snap je? Dus dat is een beetje, de, denk ik, de achterliggende ja. gedachte. Maar ja, heb je ze van de boot zien komen, dan hebben ze al zo'n mooie iPad. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Dat zeggen we dan ook, hè? Ja, dat is ook zo. Nou goed, we laten het onderwerp maar, maar even varen. Want ja, je, je komt er toch niet nee, uit niet uit, ja. Herbert, heb jij familie, uh, ouders misschien nog, uh, die uh, in een verzorgingshuis zitten? Nee, ik heb, uh, mijn beide ouders zijn, uh, mijn vader en moeder, overleden. Ja. En uh, ik kom uit een uh, gezin met vier jongens. En mijn, uh, een van mijn broers is overleden en de twee anderen die leven nog. Ja. En een van die broers is ook een kunstenaar. Dus ik ga vaak met hem samen op pad naar... Artverse en ja, ja. Ook schilderen? En, ik vraag, nee, maar. het is een, een beeldhouwer. Oh. Tenminste, een bronsgieter, laat ik ja, het zo zeggen. Nou ja, dus, ja. Uh, er wordt niet zoveel gehouden eigenlijk. Hoor, maar hij maakt bronzen beelden. Ja. Ja. Ja. Dan zal het voor jou ook wel een vreselijk uh, gezicht zijn... Uh, als je op de televisie die beelden ziet van uh, IS... die allerlei kunstobjecten in die ja. Aziatische landen om Onbestaanbaar, onbestaanbaar. Je gelooft je ogen niet. Los van... De manier waarop ze met mensen omgaan en met vrouwen omgaan. In nou ja. zonder. Ja. Maar het, het vernietigen van kunst, dat ja, ja. is natuurlijk ja, barbaars. Nee. Het slaat eigenlijk nergens Gaat op. Het staat helemaal nee. Nee. nergens op. Vreselijk is het. Maar ja, het Taliban heeft hetzelfde gedaan met die Boeddha-beelden ja. in, in Afghanistan. Ja. En IS doet het nu gewoon met alle mogelijke kunstschatten. En, en vroeger serie. was het de beeldenstorm. Hè? En vroeger had je een beeldenstorm. Dus het denk, is gewoon uh, weer teruggekomen eigenlijk. Die ze hè? Ja, zeggen ze dan. Ja, dus het komt eigenlijk weer gewoon terug. Ja. En uh, ja, het is, het is heel jammer natuurlijk. Hè? Ja. Dat, uh, laten we zeggen, die kunst gaat in Palmyra. Dat is allemaal tegen de vlakte gaan. Gaat gewoon... nooit meer terug, hè? krijg je nooit meer terug. Nee, ik nee, kom nooit meer terug. Dat idee. Zullen we even gokken? Zullen we even gokken? <laughs> Lijkt me beter eigenlijk. Ja, ja, laten we het nog even doen. <laughs> Van de Beatles en uh, naast mij Inmiddels uh, plaatsgenomen Jonas Parson en Jonas uh, die verzorgt Ja, onder meer mijn geluid nu uh, De technische dienst uh, Jonas, heb jij iets met Beatles Of zeg je van uh? Nou, maar we, in de familie komt het best wel vaak voor bij ons ja. Dus uh, ja, het is altijd wel lekker om naar te luisteren even, heb, heb je het over je ouders? Ja, ja ja, ja. Die draaien het veel? Of, of, nou, nah, vroeger dan vroeger oké okay. In de auto, dan zit je lang in de auto En dan even, nou de Beatles, deed je erin ja, ja, fantastisch. Maar jouw eigen muzikale smaak? Ja, van alles en nog wat. Uh, 70s, 80s, 90s, Zero's. Oh, dat is wel heel erg, uh, erg breed. Ja. Als, wij, als, als, als, als er nou eens een concert is van. Uh, ja, ik noem maar een straat. Uh, de groep Brad. Hè, uit de 70 jaren. Dan, dan, dan ga je er naartoe. Nou, ken, zelf ken ik ze niet, maar wel meer in die term, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ik hou van alles. Dat, uh, echt wat nieuw van 2010, dat, uh, dat kijk ik niet zo. Uh, maar niet echt. Nee, oké. Okay. Want, want ja, het is ook wel zo dat, dat muziek uit de 70, 80 jaren, uh, en ook de 60e jaren, wordt, wordt altijd nog gecoverd. Hè? Door, door de huidige artiesten die, die nemen vaak of die maken vaak gebruik van repertoire wat in die periode eigenlijk is gecomponeerd. Ja, onder, het, onder het motto, beter goed gejat en slecht gecomponeerd. <laughs> Inmiddels ook aan tafel, en dat vind ik heel gezellig... dat ze er ook eventjes bij komt, is Imka Drommel. En Imka heeft gezorgd, luisteraars... dat wij hier in de studio uh, uh, heerlijke hapjes hebben. En ik krijg zojuist ook weer een lekker drankje van haar geserveerd. Geen whisky, geen bier, geen alcohol. Nee, we houden het hier netjes in de studio. Nou, toch weer jammer, hè? Kijk, Hans, Hans vindt het, maar die heeft zijn eigen flesje uh, uh, tequila heeft meegenomen. Dan nee, zie hoor. hem elke keer wat zout op zijn hand en dan een likkie. <lacht> en, dan... <lacht> en dan een ferme slok tequila. Hans, ja. wat draai jij thuis voor muziek? Uh, ook 70 jaar en in mijn eigen programma ook vaak. Ja. Omdat wij uh, het van live toch Verwachten we eigenlijk oudere luisteraars hebben? Ja. Dus we draaien toch een beetje oudere, misschien... oudere jongeren. Oudere ja, jongeren. Ja, ja, zeker. Ja. <laughs> ja. ja. ja, ja. Nou, ik was uh, uh, onlangs uh, bij een concert uh, van Diana Krol. Diana Krol is een jazzzangeres. Zeg je, zeg je? Ja. Nee, zeg maar niet veel. Nee. Oh, dan moet nee, ik zo nee, even wat nee, van erop nee, zoeken. Zou nee. ik even wat van het draaien. Ze geweldige zangeres en. en uh, uh, dat is ook een, een zangeres die al wat, wat ouder is, of tenminste wat ouder is, de, tegen de 50, schat ik. Maar wat mij ook opviel in de zaal, ook een hele hoop jongelui. Ja, ja waarom dat, niet? dat ja, soort. Het uh, was een Rotterdamse doelen. Kaartje kostte 85 euro per kaartje. Huh. En dan had ik nog niet eens de mooiste plek. Uh, maar ja, dat Oof. heb je met die wereldartiesten. En als je dan naar een heel heen wil, moet je ervoor betalen. Dat heb je wel wat. Dat, nou ja, dat dacht ik. Uh, uh, maar ik kwam daar in die ruimte. En, en, de, ken je de doel in Rotterdam? N na een beetje. Nou, het is een prachtige zaal om te zien. Als je binnenkomt, een heel luxe ziet het eruit. Het is ook vrij luxe om te zitten. Ja. Zo, Dat is allemaal prima voor elkaar. Maar dat geluid. Ja. Ja. Eén grote gallenbak. Dat ja, is... dat heb je oh, wel zonde. Meer, ja. Dat is zonde. Dat is zo jammer. Dat is jammer, ja. Want die Diane Kroll, die, die ja... Dat is, is ik ga er even opzoeken terwijl ik met jullie zit te kletsen. Uh, Hans, stel jij eens uh, een moeilijke vraag aan onze gast. Een moeilijke vraag. Dan kan ik even oh. zoeken nou, nou. Wat, wat denken jullie van de, de samenwerking tussen uh, Zandvoort en Haarlem? Oh, dat is heel wat anders. Hey, dat is een hele goede oh, dat dat ja, ja, vraag. Ik denk we gaan ja, ja, over ja, muziek ja, hoor. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Mag Hans blij, mag die blijven nu? Jawel hoor, ja, hoor. Nou, nou ik, ik heb namelijk gelezen dat dat voor de ouderen wel eens een probleem zou geven. Nou, ik zit in de... Adviesraad voor het Sociaal Domein. Ja. dus Dat is de vroegere WMO-raad. Ja. En daar, is, daar, daar komt die samenwerking al... is daar al tot stand gebracht. Dat is, ja. uh, dat is al centraal in Haarlem. En ja, inderdaad... er zit verschil in. <kugt> omdat ieder, uh, ieder toch zijn eigen beleid heeft. Ja. En ik denk dat... dat uh, Zandvoort houdt zijn eigen beleid. Ja. Maar ja, ik nog. Weet niet hoe, nog wel. Maar ja. ik weet niet hoe dat in, uh, in 2018 dan, dan ja. zal gaan. Want als het beleid van Haarlem... ook dat het beleid van Zandvoort wordt... Zandvoort is wel een kustplaats, is dus heel anders als een stad. Ja, maar, maar wat, ik, wat ik gelezen heb is, uh, vooral de ouderen die maken hun eigen zorgen erom. Want wat gebeurt er? Alle mensen die in, het, zeg maar, in, het, uh, in Zandvoort zitten, die verhuizen allemaal naar Haarlem. Mm -hmm. Dus alles moet via internet. Nee, er blijft, uh, de balie blijft open in het raadhuis, want dat heb ik al gehoord. Ja. <laughs> ik het ja, dicht gaan ze bij het vuur. He, ja, luister maar even. Wat ik heb gehoord. Dan gaan ze patat verkopen. <laughs> <Nee>. <laughs> nog een snack. Nee, er, er, er blijven wel uh, voor K burgerszaken, Blijven er dingen. Gewoon hier in het raadhuis uh, mogelijk. Ja. Voor paspoorten. En, ja, denk maar, want, ik denk uh, dat want, het gewoon open blijft. De ouderen die waren erg uh, bang. Dat alles eigenlijk ja, via nou, internet zou moeten gaan. Snap en dus Eigenlijk 80% van de ouderen. Die hebben geen, nog niet eens een computer. Dus hoe nee. moeten die in godsnaam zulke soort zaken ja. regelen? Nou, als er nu dus bijvoorbeeld iets online geregeld moet worden... er staat op, nu op dit moment op het raadhuis en bij Pluspunt... Ja. een computer waar je gebruik van kan maken. Dan kan ook iemand je helpen, er zijn vrijwilligers... Ja. Wist u, dat weten ook niet veel nee, mensen. Maar als er, dus, niet, ja. als er dus een probleem is, en wat er moet iets ingevuld worden, je ja. kunt gewoon naar het Raadhuis of naar Pluspunt. En dan wordt u geholpen. Ja, Pluspunt doet ook veel hè, voor ouderen. Ja, dat, is, heel dat veel. is eigenlijk ja. het geconcentreerde punt waar ja. ook voor uh, ouderen en voor gehandicapten ja. veel georganiseerd wordt. Ja, ja, ja. Jonas, ben jij ook al een beetje bezig met de, met de lokale politiek, of helemaal niet? Nee, ik doe de raadsvergadering, daar vind ik wel erg genoeg uh, bezetten <laughs> <laughs> ja, van. Je, je, technische ondersteuning bedoel je? Is ja, dat, uh, ja dat elke maand. maand. Heb je moeite om wakker te blijven? Dat niet. Ja, soms hebben ze ruzie, zoals hij al zei net. Dus <laughs> Dat is wel gezellig. Maar, <laughs> ja, dat nou, hier tot twaalf uur zitten wordt wel zwaar. Want ik woon hier ook niet. Dus ik moet nog met opa voor naar huis toe. Dus het is altijd gehaast voor mij. Ja. Ja. Maar, waar woon je hier, jongens? In Bloemenel. Kijk. Daar wil ik het nou juist over hebben. Ja, daar oh. weet ik heel veel van van Bloemendaal. <laughs> bloem daar is ook heel veel aan de hand. Ik ja, moet mo mo <laughs> jullie eerlijk bekennen dat ik er ook heel veel van weet. Sterker nog, ik mm -hmm. heb er 22 jaar gewerkt op het oude gemeentehuis. Voor, ja. eh, het raadhuis voor, ik, ik in voor in de verbouwing. Nieuwe, Ik ben in dat nieuwe pand geweest, vorige week. Ja. Ik ook. Oh, dat afschuwelijk. Dat uh, nieuwe gemeentehuis? Ja. Ja, het is al zo heel apart. Je, je, je loopt er helemaal die... omheen. Je hebt vijf ingangen. En als je er doorheen bent gelopen, heb je opeens de goede ingaan. Je ja. ja, rest allemaal voor rolstoelen. En dan is binnen alles beton. Ja. beton deur. Alleen maar beton. En, en de raadzaal, ik weet niet of je daar ook in geweest bent. Ook. Daar kan je apen kooien, want dat zijn allemaal van die, van die, van die, <laughs> die kiezen. Ja. Ja? Ja. ja, volgens mij kun je het ook, het ook afsluiten. Met groter, vergroten, door die wanden verplaatsen. Wat ik zo gezien heb. Maar ten tijde dat ik daar werkte, was er nog een hele, Dan moet ik echt zo zeggen, echt een hele plezierige cultuur. Uh, althans wat de ambtenaren onderling betreft. Uh, ja, je had er moeten uh, blijven. Nou, ik, ja. Ja, ik, <lacht> ik, ik, ik, ik heb mijn leven eraan te danken, letterlijk. Dat okay. kan ik je wel uitleggen straks. Uh, ik, ik, ik werkte daar uh, in 2005 nog en kon ik met vervro vervroegd pensioen. En toen stond ik nog op de keuring van zo'n uh, zo ambtenaren, uh, 40 plus keuring. En toen mm. de arts van de gemeente Bloemendaal constateerde bij mij een, een, een, een hoofdvat wat al dicht zat, 80%. Mm. Dat heeft hij echt ontdekt. Hij heeft me doorgestuurd naar een cardioloog. Binnen twee weken lag ik in het Onze Lieve Vrouw... met een open hartoperatie. Okay, nou. Nou, lekker. En ik heb geen, geen infarct gehad. Dus die man heeft gewoon... Want, want, je leven gered. Ja, want ja. als je bijvoorbeeld Sjaak Kloes van de Dizzy Mens bent... Uh, die viel zo om. Die, ja. die, die, die heeft misschien hetzelfde gehad daar is niet ontdekt. Ja. nee, ja, maar Tommy dus, Cooper volgens mij ook, want die had ook uh, op het toneel kreeg hij ook een hartstilstand. ja, ja. Toen vonden ze iedereen begon te lachen, dacht er bij ja, de show. Ja, bij ja, de show. Ja. Ja. Ja. ja, zijn manager wist ook niks anders, die dacht ook van, uh, nou, na vijf minuten zal we maar even helpen. maar wat ik nu over Bloemendaal wilde zeggen, nu van de week was, want er is natuurlijk uh, chaos, bestuurlijk. Ja. Uh, hoezo? Uh, er is nu een interim hoezo? burgemeester van Haarlem, Bert, uh, Bernd Snijders, die daar, uh, of zo Snijders zou moeten zeggen, die daar dus interim burgemeester is geworden. De opdracht ja. van uh, meneer Remkes. De, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Die ook gedreigd heeft om Bloemendaal te annexeren. Ook bij ja. haar. Ja. Ja. Ja, het ja, valt hij hoeft hier niet eens te dreigen. Hier <laughs> gebeurt het gewoon. Ja, het, ja. Valt, het valt op in Bloemendaal dat de nieuwe wethouders het snelste weg gaan. Want we hadden eerst voor wethouder Groen. En strandvoorzieningen hadden we Annemiek Schep. Ja. Ja, die was opgestapt met pensioen en toen kregen we een nieuwe. En die, oh ja, maar die ging met de schep naar het strand natuurlijk. Ja, nou, <laughs> dat, uh, er zit ook een heel verhaal achter. Maar toen kregen we een, een nieuwe, die heette uh, van Bloemendaal toevallig. Ja. En die is ook opgestapt, maar na zes maanden. En de burgemeester ook. Dus ja. dat valt. Maar het oude personeel blijft, maar het ja. nieuwe dat stapt steeds op. Ja, maar de, de problemen zijn met, het, met de oude. Ja, ze kunnen niet door één deur. Nee. nee, dus Want dan, wat, wat dan moet dan daar de kerm... iemand de wijze zijn. Ja, zijn ja, een of aantal, een brede deur maken. Aantal, <laughs> aantal, er zijn een aantal kernproblemen. Dat is natuurlijk ook de herbebouwing bij het Hospitaal. Uh, er, er zijn wat ruzies met, met uh, bepaalde... Elswoud Hoek. dat, dat is het, ja, het probleem. Ja, Elswoud Hoek. Ja. En uh, hoe heet die twee uh, mannen van Hotel Bloemenau en dat grote landgoed ernaast? Ja, Elswoud Hoek, uh, ja. daar heb ik het over. Dus, uh, nou ja, ja, uh, ja. Uh, als het geannexeerd zou worden bij Haarlem... ja, dan... dan uh, Komt er misschien wel in een van die grote villa's een grote vluchtelingenopvang? Dat is momenteel op. Wie is dat Je zo? Hebt, uh, oh, vertel. Je het oude bejaardenthuis, uh, de Denheuvel. Ja. Bij de sportvelden. Ja. Dat staat nu een anderhalf jaar leeg en daar gaan 600 vluchtelingen in. Echt waar? 600? Dat gaat o, gebeuren. Dat is, dat, staat al vast. dat is al gebeurd. Het is vorige, vorige week zijn ze mee begonnen. Okay, oh. nou, ik vind eigenlijk dat ze... Omdat er zoveel ruimtegebrek is... Ja. en Ze willen nu, ze hadden tenten neergezet... Maar het wordt winter, dus dan kun je helemaal niet in tenten gaan zitten. Het oude PZ-gebouw oh, is mooi geweest. Ja, he? maar dan gewoon in heel Nederland... Leegstaande kantoren. Dat, uh, Waarom dat werkt? niet? In Amsterdam gebeurt dat ook. Ja, oh, maar maar dan moet de rest van, de, ja, maar van dat het land gaat, zijn ook dat genoeg kantoor Het gaat natuurlijk gebouwen. niet zo aan de minuut. Want dat kan niet. Want in een kantoorgebouw zit geen keuken. Er zit... Nou, maar niet, ja, maar niet een keuken die... Ja, niet voor honderd mensen. Nee, dat, dat <laughs> kan niet. Dat, dat moet helemaal verbouwd worden. Er nou, dus zijn dus dus geno dus genoeg kantoorgebouwen die groot zijn. Ja, ja. Waar hele grote kantines in zitten. Ja, maar kantines zijn nog geen keukens natuurlijk. Nou, er zijn wel de keukens uh, in hoor. De nog. douches zijn er niet. Hè. Gaan we door zo. Dus je ja, de, da, daar, en zou en dan, daar zou dan nog ik iets gemaakt heb, ik kunnen worden. Ik heb van jou maar. begrepen dat jij altijd in, in de gasten in doest. Ja, nou, in zo'n tijltje doen wij nog. Ja, oh, oh, maar nou, je, wij, wij hebben helemaal geen douchen. Ja, ja maar dan, dan zou je nog een, een rijdend badhuis uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat hadden ja, we vroeger. Je kan ook gewoon een brandalarm activeren en dan word je vanzelf nat. Shamba erbij, je bent schoon. Luister Jonas, zo ging dat vroeger. Dat meen ik echt, dat echt meegemaakt. We hadden een ouderwetse kolenhaard in de, in de, in de kamer staan. Zo'n jutte matje ging er op de, op, de, op de grond. Er werd een tijltje opgezet. En er werd er een emmer water op het, op het gras werd er gekookt. Ja. Uh, warm water. Dat werd in die tijl gegooid. En er werd ja. er een beetje koud bij gegooid. En uh, mocht je met je voeten zo even tippen of het de temperatuur goed was... En ja. dan ging je in de tuil. Zeker. Ik ga, ga nog wel eens in de tuil, maar dat is meestal met de belasting niet. Nee. <laughs> nee. hey, nee, hey. wij, wij gingen vroeger naar een badhuis. Ja. En dat, dat, wij hadden gewoon geen douche, we hadden we niet. Nee. Ja. En ik wel... weet van mijn vrouw, die woonde. die, met, met, die hadden tien kinderen thuis. Ja. En dat ging inderdaad inderdaad. Zo'n grote tuil werd warm gemaakt. Ja. En dan ging iedereen om de beurt in de tuil. Ja. Ja, ja. Als je dan ook nog een pech had dat je nog br was... broers of zusjes had, dan zat je er direct in. De drek ja. Ja, nee. Ja. Ja. Weet jullie waar het oude badhuis hier in Zandvoort is? Daar zit nu het kruidvat in. Dat was badhuis hier in Zandvoort. Oh. Het badhuisplein. Badhuisplein, ja. Echt waar? Oh? Ja. Is dat echt zo? Dat weet ik zelfs. Ja. Okay. Ja, ik ben gewoon heel luxe opgevoed. Ik heb nooit in het touwtje gezeten. Ik werd gewoon gelijk een in bad ingetrapt. Ja. <laughs> ik ben gewoon te jong. Als ik, nou, als ik nou zo eens naar Nederland kijk, dan, dan, uh, dan droom ik wel eens van Californië. En met mij doet dat Diana Kroll. En nou ga ik jullie trakteren op de dame waar ik dus vorige week naartoe ben geweest. Nou, ik ben benieuwd. We wachten af. Ik wacht het ook af. All ja. the leaves are brown. And the sky is gray.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 To winter's day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 If I didn't tell him door Daar luistert u altijd nog naar, luisteraars. En, uh, omdat de gasten van het eerste uur uh, wat vroeger weg moesten... Uh, hebben wij Jonas Paxman en uh, Imka Drommel bereid gevonden... naast natuurlijk onze technicus Hans Wassenaar... om uh, uh, met u een beetje bij te praten over de actualiteit. Wat is jullie deze week opgevallen, uh, behalve dan het gedoe met die vluchtelingen? Nou ja, wat ik zei, waar we het net over gehad hebben... Over van, van Zandvoort, dat is eigenlijk Zandvoort rauw op een dak gevallen. Als ja. ik het zo gehoord heb, want dat kwam in een uitzending bij, uh, bij Ruud Janssen. Ja. Toen werd Belinda van de VVD die werd, uh, geïnterviewd daar. En die wist, nou ja, dit is compleet overvallen daar. Ja, maar is het al, is, is het echt, gaat het echt door? Is, ja. Of zijn, ja. zijn, zijn, er, zijn er voorbereidende een, een, gesprekken gaan. Nee, nee, nee, ja. nee. Er is een diepgaande samenwerking. Wordt dit. Ja. Ja. ja, maar en, Ik had al gehoord, ik heb uh, een paar mensen die ik ken die werken op het raadhuis. Ja. En die hadden ook al gezegd, over twee jaar zijn we weg. Zit ja. in Haarlem? Ja. Maar eh, eh, hoe is dat nou eigenlijk bestuurlijk gegaan? Is dat nou eh, van hoger hand opgelegd door de provincie bijvoorbeeld? Of, of, of? Nee, door de nee. raad. Door de Doe raad, de raad, raad zelf beslist. En, en de rest kan daar niks meer over zeggen. De raad hebt dat beslist. Nou, die wisten er gewoon geen raad meer mee. Nou, ja. dat die dachten <laughs> van, eh, laten we maar naar Haarlem opstappen. Maar, maar betekent dat nou ook dat als ik hier vandaag of morgen ga parkeren in Zandvoort... of vier euro voor een uurtje kwijt ben? Nou, er was net iets nieuws uh, door de Raad aangenomen. Dat het wintertarief gaat omlaag, maar het zomertarief gaat omhoog. Dan gaat het elk jaar al het zomertarief, bij ons wel in ieder geval. Elk jaar komt het 20 december. Ja, ja maar, want houdt, want dat vraag ik me dan af, houdt uh, de gemeente Zandvoort, uh, uh, behalve dan die ambtelijke samenwerking die gaat ontstaan, houden ze wel het eigen beleid als het gaat om de financiën? Of wordt, wordt dat, dat ook ik samengevoegd niet. met, met Haarlem? Dat, dat kan best wel eens samengevoegd worden, want zo goed gaat het hier niet met de boekhouding. Nee, maar ja, dan, dan krijg je misschien ook dat, dat uh, niet alleen maar de baten, maar ook de kosten gelijk worden getrokken. En daar was het Bij de vorige ja. raadsvergadering hadden ze daarover, ja. in ieder geval over het parkeerbeleid. Ja. Maar hoe lang is het nou al? Want vroeger was het op de boulevard was het ja, vrij parkeren. Ja. En nu moet je er ook gewoon 2,50 voor betalen. 2,20. Mm -hmm. ja, bij ons 2020. is het 2,80 momenteel in Bloemendaal en Zee, voor ja. een uur parkeren. Ja. Nou... Nu ga je dan nog leuk naar het strand toe als je 16 euro kwijt bent voor een dagkaart. Ja. Dan kan je liever met de bus gaan, dan ben je 2, 3 euro kwijt. Ja, ja. maar dat is ook wat ze willen, hè? Ja, dat iedereen ja, de het mensen ook die voor het nee, voeren hebben. Ja. Dat is logisch. Maar straks, de, en die bussen zetten ze maar één keer in het in. Ja. Nee, soms toch ook één keer in het kwartier? Ja, dan komt omdat de 84 erbij rijdt. Maar ze zitten wel altijd vol. Ja. En op haam blijft de chaos. moet, uh, ja... Maar er is het op het Zandvoortstation ook. Ja, oké. Okay. Nee, maar langere bussen. Bijvoorbeeld, uh, je hebt van die airnet-bussen nu. Ja. Nou, daar kunnen 120 mensen in. Hoeveel? Oh, ja, nee, 100 en 110. Als je staat en zit, dan kunnen er mm -hmm. 110 in. En in die andere Connection bussen kunnen er maar 56 in. Ja. Nou, dat is. Maar dan moeten ze de bus inderdaad inzetten, of stapelen. <lacht> ja. <lacht> uh, nou ja, het parkeerbeleid. Dus, dus dat is één onderdeel natuurlijk. Maar uh, bijvoorbeeld de ongehoord goedbelasting. Ik weet niet hoe. Uh, is dat duur hier in Zandvoort? Ja, de huisprijzen liggen hier heel hoog. Ja, nee, maar door echt door, door, door, door de onhoorgingsgroep belasting ook voor huurten, zeg maar. Je betaalt allemaal bedrag. Ja, die ligt hoog. Ja? Want de waarde van de huizen is gewoon hoog... omdat je aan een kustplaats zit en daar is beperkt ruimte. Ja. Die... anders kan je nooit uitbreiden, want die gemeentegrenzen zijn aangegeven... en daarbuiten mogen ze niet bouwen. Nee. Dus daarom wordt alles nu in het dorp... alle lege plekken worden volgebouwd. Want ja, er is voor de rest geen plek meer... en er moet nog wel geld aan verdiend worden aan die grond. ja. ja. Nou is het natuurlijk ook in het belang van de gemeente Haarlem straks. dat, dat Zandvoort bloeit qua, qua toerisme. Want het is een, een belangrijke bron van, van inkomsten toch voor een, voor een dorp. Jawel, maar je ziet toch, uh, als ik kijk naar de uh, herindeling van de Verlenopweg. zoals die uh, gemaakt is afgelopen jaar. Ja. dat is door ambtenaren gedaan die niet uit Zandvoort komen. die mm -hmm. hebben dus ook geen rekening gehouden dat er viskarren rijden. Oh. En die konden de bocht niet nemen. Dus moest die bocht dat moest opnieuw uh, berekend worden. Ja. Want ze gingen even proefrijden. En ze zaten meteen klem. Ja. Maar als, als je nou naar Bloemendaal moet. En je komt uit Noord. Je komt in Noord al achter een viscar. Ja. Die gaat dan over de Vlennepweg. Ja. Over de boulevard. Dan ben je bijna een half uur onderweg. Van ja. Zandvoort Noord naar Bloemendaal aan zee. Ja, en die weg die daar parallel loopt. Daar mogen alleen in de bus rijden. Ja. Hij, dat, dat, is, dat is van provinciale staten. Dus daar hebben de viskarren geen uh, vergunning voor om overheen te rijden. Die vergunning wordt dan niet verleend. Nee, oh. Het gebeurt wel natuurlijk, maar ja. het mag niet. Ik heb mag nog nooit niet. een viscar eroverheen zien rijden. En hoe nou, bij ons wel, maar wij rijden, oh. ik rijd elke dag. Dus hoe hoe, hoe reageert handhaving daarop? Handhaving, ja, op de busbaan zelf, dat zien ze bijna nooit. Uh -huh. Maar ik denk dat er waarschijnlijk vast wel een keer wat gebeurt. Ja. In de vorm van een bekeuring bedoel je? Ja, ik neem het aan van wel dan. Ja. Ja. Want zo, hij rijdt gemiddeld 15 tot 20 km per uur. Ja, snel ben je niet. Op mijn fiets ben ik sneller. Nou, en wat ik ook uh, raar vind, want er is natuurlijk ook veel verkeer hier... Ja. dat al die bushaltes aan de straatkant worden gemaakt... dat de bus gewoon midden op straat staat. Dus als je dezelfde route toevallig naar huis moet en de bus rijdt voor je... dan staat ja. je iedere halte ja. stil ja. achter de bus. Zeker ja. zomers, want dan moet er ook nog een stuk of teammates instappen... en een kaartje kopen, dus dan staat die bus er gewoon twee minuten. Ja, ja je, je hebt hier ook een probleem als je toevallig uh, deze richting uitrijdt en je zit achter een, een, een uh, wagen van de reinigingsdienst. Want die, die staan ook op de Zandvoortstelaan. Ja. Uh, ja. Die, die, ja. ja, die. Ja. waar. Ja. Dat is ook, me, een, is ook in Bloemendaal trouwens. En nu uh, natuurlijk ik, de zeeweg dicht is. Ik, ik vraag ja. me eigenlijk ook af... waarom hebben ze ooit die trambaan opgegeven? Want dat was een ideale verbinding tussen Haarlem en Zandvoort. En ja. Zandvoort. Ja. Ik denk omdat de trein er was. Dat weet ik niet. Maar het, je kan er nu heerlijk fietsen, want daar gaat het ook niet om. Maar ja. Ja, was eigenlijk ook, zou het weer aangelegd moeten worden. Het ja. was een perfecte verbinding. Ja. Je had ja. geen last van files, niks. Als ze nu aanleggen, dan zit je weer met uh, de nieuwbouw van het filepark Park Neemsteen. Ja, oké. Okay. Dat slopen we gewoon. Nou, nou, <imeters> Een paar miljoen erin gestoken, maar het wordt weer gesloopt. <laughs> Opgelost. In, in, in, geval, in ieder geval is onze boodschap aan, uh, aan het uh, uh, of nee, aan, aan het Haarlemse gemeentebestuur. Please don't tease. <nomus> Do you one more time? Ja, dus niet plagen, ambtenaren van de gemeente Haarlem. Please don't tease. Dat was natuurlijk uh, onze vriend Cliff Richard. Ik praat hier de laatste minuten vol luisteraars uh, van Zandvoort. draait door met Imka Drommel, met uh, Jonas Parson... en met uh, Hans Wassenaar, onze technicus. Uh, waarvoor mijn hartelijke dank natuurlijk. Want zonder jullie had ik hier in mijn eentje zitten kletsen. Zeg maar. Dan moet ik in mezelf zitten kletsen. Ja, die muren zeggen niet veel terug, hè? Die nee. zeggen dat. Nee. Uh, ik wil de luisteraars nog eventjes op het tent maken... dat uh, uh, Varsmajeur, althans uh, twee leden van Varsmajeur die er nog over zijn... en dan heb ik het over Henk van der Horst en Jan Filkers... Uh, die gaan een heel leuk programma brengen in uh, het Theater De Luifel in Heemstede. Uh, daar kunt u op 30 oktober naartoe. Het begint om kwart over acht s'avonds... Uh, heel leuk, de farce natuurlijk, alle bekende hits komen voorbij. Koewijd, Koewijd, Kieler, Kieler, Koewijd. Koe en het is uit dat leven gegrepen. Nou, het is ook een avond uit dat leven gegrepen. Je moet er zeker naartoe, dus heel erg leuk. Dus wat, dat bevelen wij u van harte aan. Wat ik ook niet mag vergeten te vertellen is dat dit programma mede mogelijk wordt gemaakt. Door Hotel Restaurant Neuf en de Haltestraat. Dus als u nou door die Haltestraat loopt, dan houdt u even halt bij Neuf. En dan gaat we daar even gezellig eh, even, even wat consumeren, toch? Dan gaan we het doen met z'n allen. Een juttersmenu. <laughs> een juttersmenu. Oh, dat kan ook, Jonas. Je hebt elke maandag ja. een juttersmenu. Een juttersmenu. Ja. Dat is dan een drie menu. Of tenminste, dat, uh, je kan ze ook losbestellen. En dat is gewoon een uh, standaard maaltijd voor ja. ja. 17.50 uit mijn hoofd. Ik heb dus... daar gewerkt, maar ik weet het allemaal niet meer. Dus ze laatst... waren ook goedkoper. Volgens mij was ze ook 12.50. Ja, 12.50 ja. heb je ook licht eraan. wat... Uh, kijk, heb je kreeft of heb je een biefstukje? Ja. Ik heb er twee jaar in de keuken, keuken gestaan. Oh, jij zegt kreeft, dus kan ik nog een verhaaltje over vertellen? Ik was vorige week dus in Zandvoort. Bij, of sorry, in Rotterdam met het concert van Diane de Krol. Dan liep ik in, in die nieuwe Markhal die heb ik in Rotterdam. Ze hebben er wel eens geweest. Die nieuwe Markhal die helemaal van ja, glas ben ik ja, ja. ja, ik ben begin september geweest. Ja. Ja. Ja. Want, Mooi daar. Ja. Maar uh, je ja, had het over kreeften. Er was ook een, een marktkraam met, die verkochte vis. Die verkochten vis en ook kreeften. Toen maakte ik met mijn mobiel. maakte ik zo een foto van die, van die kreeften in die bak. want die leefde nog. Hè. Ja. En. wat denk je. er was zo'n. Uh, uh, ja, het was helaas een buitenlander. Ik, ik zal zijn nationaliteit niet noemen. anders word ik helemaal voor. Uh, <lacht> ja. voor racist uitgemaakt. Maar die, die wou vijf euro van me omdat die foto maakte En die werd kwaad. En uh, ik heb het uiteraard niet betaald. Natuurlijk niet. Maar hoe zou je dat betalen? <lacht> Ja, het is echt gebeurd. Is dat echt? Ja, het is echt ja. waar. Ik, ja, denk dat... ik denk, nou, je gaat er grap van maken, maar dat was het niet. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat ik zo mooi vond in die, in die hal... Ja. Je komt daar binnen en je kreeg ja. meteen de geur van stroopwafels... en van vis, ja. alles door elkaar. Heb je ook die mooie fase gezien? Ja, zo? heb ik ook gezien. Ja, fantastisch. Ja, ja, prachtig. Ik vind Rotterdam wel opgeknapt als je daar zo dat nieuwe Centraal Station uitwandelt. Ja. Het is, Centraal Station is heel mooi. Ja. Ja, ik was bij de wereldhavendagen dus zijn we... Ik was, in, heel ik, wat gedaan, ik, ik was in het monopoliespel. Ik liep op een gegeven moment over de blaak. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en kwam ik via de Kalsingel. Ja. heb ik meteen gekocht. <laughs> <laughs> hey Hans, we moeten eruit met ja, muziek. Je ja, ja, had, ja, het, het is alweer afgelopen, luisteraars. Nu al. uh, uh, namens Jonas, namens Imka en namens Hans Wassenaar en mijzelf, Charles Dijf, wens ik u een heel fijn weekend. En mooi en droog. En mooi en droog. En droog worden word, niet meer. Jawel, jawel, het wordt mooi weer. Ja, het gaat zondag zo. sneeuwen, dat zal ik. Uh, ja. ja, dat stond net uh, ja. op internet. Gaat ja? ah, het sneeuwen? Het gaat, sneeuwen. Sneeuwen. Ja, dat het gaat sneeuwen. in Limburg hoor, dus dat hoef je niet oh. bij te <laughs> Moet ik nou net naartoe? Uh, uh, Imka en Jonas, jullie moeten voor het niet meer zo roken, want er komt allemaal roken. Zonk, smak, smak, smak, smak, smak. Yeah. Ask me. How oh,